Zeewel de Jong met het NOS-journaal. In Washington Het is een betoging tegen het gedachtegoed van Donald Trump. De organisatoren maken zich grote zorgen over de rechten van vrouwen en minderheden onder de nieuwe Amerikaanse president. In steden over de hele wereld is vandaag tegen Trump gedemonstreerd. Ook in Den Haag en in Amsterdam, waar zo'n 3000 betogers waren.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 Om de toekomst van de zorg veilig te stellen moet het volgende kabinet een reddingsplan opstellen. In Rotterdam is opnieuw een verdachte ontsnapt met een handboei om. Aan het eind van de middag wilde een agent iemand aanhouden die zich verdacht gedroeg en zich niet kon legitimeren. Toen de politieman een handboei om zijn pols had geklicht kreeg hij een stomp in zijn gezicht. De verdachten gingen vandoor met de boeien nog aan zijn pols. Hij is nog steeds spoorloos. De afgelopen week ontsnapte een vuurwapengevaarlijke verdachte met een handboei nog om. Ook hij is nog niet gevonden. In de Eredivisie heeft Sparta vanavond in Alkmaar gelijk gespeeld tegen AZ. Het werd 1-1. Feyenoord versloeg in Rotterdam Willem 2 met 1-0. En in Den Haag was Pex Wolle met 2-1 te sterk voor ADO. Groningen-Vitesse is nog bezig.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 Let's go back.